1 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Robert Meder. En straks in Radio Olympia zijn we bij het vervolg natuurlijk van de 3 kilometer schaatsen... en de wedstrijden in de Eredivisie. En hoe wordt er in de Russische media bericht over de Spelen? Ben ik ook benieuwd naar. Eerst het nos met Marjan Koekoek. D66-politicus Ernst Bakker overleden. Sneeuw ontregelt Japan en nieuw onderzoek naar Q-koorts in Herpen.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 Ik heb hem meerdere malen bezocht in het, uh, het eind van het vorig jaar. Dus het was niet verrassend. Het is altijd nog weer verrassend. Je denkt dat het nog weer langer zal duren, maar... goed, ik wist dat het eraan kwam. En voor Telau was het wel een harde klap. We hebben een goede vriend verloren. En hij was pas 67. Hij was net met pensioen. Hij zou net een nieuw leven beginnen als gepensioneerd. En toen heeft hij eerst een hartprobleem gekregen en vervolgens de ziekte waaraan hij is overleden. En dat is jammer. Hij had nog zo'n mooie tijd kunnen hebben... en ook voor ons nog er zo lang kunnen zijn. Voor ons alle vrienden, zeg maar. Natuurlijk voor zijn meest dierbaren in de eerste plaats. Begin jaren tachtig zat Bakker korte tijd in de Tweede Kamer. Hij was wethouder in Amsterdam. In 1998 werd hij burgemeester in Hilversum. En drie jaar geleden ging hij hier met pensioen. En Bakker is 67 jaar geworden. Winterweer heeft ertoe geleid dat het openbare leven van Japan ontregeld is. In Tokio is bijna 30 centimeter sneeuw gevallen... en dat terwijl mensen vandaag naar buiten moesten... om te stemmen voor een nieuwe gouverneur van de hoofdstad. Correspondent Kiel Duits, het is al avond bij jou. Hoe zijn die verkiezingen verlopen? Nou, de uitslag is inmiddels bekend. Eh, maar de opkomst was heel erg laag, ook vanwege het weer waarschijnlijk... Het is zo'n uh, 13% lager geworden dan de vorige verkiezingen... en de laagste opkomst die ze hebben gehad in de afgelopen vier verkiezingen. En het is uiteindelijk een mandaat geworden voor de huidige premier Abe... die een rechtse kant aan het ingaan is voor Japan. En zijn kandidaat heeft het gewonnen. Ja, want er werd een nieuwe gouverneur gekozen voor Tokio. Hoeveel macht heeft ja. zo iemand? ...heel veel macht. Eh, Tokio is de grootste en rijkste stad ter wereld. Een derde van de Japanse bevolking die woont in en rond Tokio. En om een voorbeeld te geven van hoe groot die macht is... ...het was een voormalige gouverneur van Tokio, gouverneur Ishihara... ...die de huidige problemen met, eh, tussen China en Japan heeft ontketend... ...toen hij twee jaar geleden besloot om de eilanden eh, tussen China en Japan te kopen daarna begonnen de problemen met China. Was dat ook een belangrijk onderwerp nog in deze verkiezingen? Of ging het ergens andersom? Eh, dit was ook wel een belangrijk onderwerp. Maar het belangrijkste onderwerp was eigenlijk kernenergie. Eh, het gros van de Japanse bevolking, zo'n 80% wil af van kernenergie. Maar Abe daarentegen wil juist dat de kerncentrales weer geactiveerd worden. En eh, er was dus eigenlijk een strijd... ...tussen een kandidaat die voor kernenergie was... en eh, ...die nu heeft gewonnen... ...en een strijd tussen eh, tenminste twee kandidaten die er tegen waren. Nou, als die twee kandidaten maar één kandidaat waren geweest... ...dan had die kandidaat geworden. Want samen hebben ze zo'n 49% van... Sorry, 39% van de... Eh, uh, van de stemmen gekregen. Ze hadden het dan ook niet gewonnen, maar de krans was... de kracht van hun zou veel groter zijn geweest dan ja. nu. Ja, nou, die verkiezingen voor die gouverneurs zijn dus klaar. Maar het winterweer, ja. daar hebben jullie nog altijd last van in Tokio? Uh, sneeuw valt niet meer. Uh, maar er is zo ontzettend veel sneeuw gevallen in de plek... dat er helemaal niet op voorbereid is. En het duurt nog wel een dag of vijf, waar die sneeuw om de weg is... Dat de ...transportatie heftig ontregeld is. Uh, sinds vandaag vliegen de vliegtuigen weer. Uh, er waren een heleboel uh, treinen die uh, vannacht niet konden rijden... ...waar mensen in zaten die zijn vanochtend weer binnen kunnen... ...komen mm -hmm. druppelen in de stations. En er staan nog steeds files op bepaalde wegen... ...waar mensen overnacht hebben omdat uh, ze niet meer thuis konden komen. Okay. Correspondent Kiel Duits in Tokio, dankjewel. Alle inwoners van het Brabantse dorp Herpen zijn opgeroepen om deel te nemen aan een groot Q-koortsonderzoek. Op die manier moet vastgesteld worden hoeveel mensen daadwerkelijk met het virus zijn besmet. In 2007 brak in Herpen een epidemie uit van luchtwegklachten. Het bleek uiteindelijk te gaan om q Een ziekte die veroorzaakt wordt door een virus dat vrijkomt bij miskramen van geiten en schapen. Toch kon de ziekte bij veel mensen met klachten niet worden aangetoond, omdat de hoeveelheid afweerstoffen in het bloed daarvoor te klein was. Bij het nieuwe onderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde eiwitten in het bloed van de Herpenaren. Die eiwitten zijn alleen aan te tonen na een besmetting met q -cords. Het NOS-journaal. Consumenten hebben in 2013 weer meer kiloknallers in de aanbieding gezien in de supermarkt. Albert Heijn, Lidl, Jumbo en zeven andere grote supermarkten... stunten meer met niet-diervriendelijk vlees, volgens de stichting Wakker En ook nam het aantal diervriendelijke aanbiedingen af. Erg jammer, vinden ze bij Wakker Want supermarkten hebben heel veel invloed op, op consumenten. En door zo ontzettend te blijven kiloknallen... en minder aandacht te geven aan diervriendelijke aanbiedingen... veroorzaakt het eigenlijk ook... Ja, de branchevereniging van de supermarkten zegt dat ze afspraken hebben met de pluimveesector voor duurzamere kip in de supermarkt. Die zogenoemde kip van morgen moet uiterlijk in 2020 in de schappen liggen, maar dat gaat Wakker Dier niet snel genoeg.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 Op de bloemenveilingen van Flora Holland in Alsmeer en in Naaldwijk gaat het personeel vanmiddag weer staken. Vanaf vier uur wordt het werk neergelegd en de veiling in Rijnsburg doet vanaf half vier de komende nacht ook mee. De staking duurt tot morgenmiddag. Eerder deze week werd het door een deel van het personeel ook al gestaakt. De vakbonden willen een beter sociaal plan voor de reorganisatie. Flora Holland vindt de nieuwe staking onverantwoord en onacceptabel... en zegt dat er al een nieuw aanbod voor een sociaal plan ligt. Bij Flora Holland verdwijnen 200 banen. De fatale brand van de afgelopen woensdag in een huis in Hamburg... is aangestoken door een jongen van 13. Hij is lid van de vrijwillige jeugdbrandweer in de Duitse stad. En hij heeft bekend...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 Waarom hij het wel heeft gedaan, wordt nog onderzocht door een psychiater. Er is ingebroken bij de Vlaamse minister-president Chris Peters. De politicus en zijn vrouw waren uit eten op het moment van de inbraak. Het alarm zou wel zijn afgegaan, maar dat schrikte de inbrekers niet af. Ze richten grote schade aan in het huis in Puurs bij Antwerpen. Peters zei tegen de Vlaamse tv-zender VTM... dat de inbrekers de ramen hebben ingeslagen... en heel wat juwelen hebben meegenomen. En rond de australische stad Melbourne vecht de brandweer tegen zware bosbranden. Op verschillende plaatsen aan de rand van de stad zijn huizen in vlammen opgegaan. De vlammen en de rookpluimen komen al boven de bossen rond Melbourne uit, zegt de brandweer. You could see the fire and the smoke plumes from as far south as Dublin, just north of Adelaide. The flames were visible coming on the outside of the Flinders Ranges from as far south as Snowtown.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 Tot zover deze uitzending nog even de belangrijkste punten. D66-politicus Ernst Bakker is overleden op 67-jarige leeftijd. Hij was onder meer Tweede Kamerlid. Japan heeft last van een dik pak sneeuw. En er komt een nieuw onderzoek naar Q-koorts in Herpen. Radio 1. Nog ruim een kwartier. En Anouk van der Weide rijdt haar drie kilometer in Sortie. En natuurlijk het vervolg van Herakles tegen Cambuur om half 1 begonnen. Ook te volgen via Radio 1.nl. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Meder. En dus gaan we eventjes naar de Adler Arena. Straks natuurlijk naar Frank Wielard Als er wat gebeurt bij die wedstrijd. Herakles tegen Cambuur. Sebastian, hoe gaat het in de Adler Arena? Daar hebben we in ieder geval een verbetering gezien van de snelste tijd. Borum Kim uit Korea is haar nummer 1 positie kwijtgeraakt aan de Russin, Julia Skokova En dus waren de Russen blij. En er zijn inmiddels best wel wat Russen en andere supporters binnengekomen in de Adler Arena overigens. Laten we zeggen dat hij zo voor 80% gevuld is inmiddels. En die Russen die juichten allemaal voor Skokova. Die kwam tot 4 36 en staat daarmee dus voorlopig bovenaan. En ik denk dat ze ook wel als leider Leidsturm de dwelpauze ingaat, want voorlopig kijken we naar de zesde zevende rit tussen Luisa Slotkoska en Brittany Schussler uit Polen en Canada. En de achterstand loopt op voor deze twee vrouwen ten opzichte van het schema van Julia Skokova. Twee rondjes uh, zijn er nog te rijden. Uh, ja, Erben, de laatste Canadezen uh, alweer in de baan met Brittany Schussler. In het verleden met Groves en Hughes hadden ze natuurlijk hele grote namen in het schaatsen, maar die periode is voorbij, hè? Ja, ze hadden vier jaar geleden echt een fantastisch team, ook op het ploeg. Helaas haalden ze daar geen medaille, maar ze waren een torenhoog favoriet. Maar al die meiden zijn eigenlijk gestopt. En uh, Christine Kroos is hier wel, maar ze is nu radiocommentator. Ze zit hier een paar plekken naast ons. Maar er is echt helemaal niks meer overgebleven van het Canadese schaatsen. Want Brittany Schusle rijdt hier nu al op 4,5 seconden achterstand van de snelste tijd tot nu toe. En ze rijden hier ook allemaal een beetje ja, ja, energieloos rond. Het, is, het gaat helemaal niet goed met het, uh, met het Canadese schaatsen. En Schusler rijdt niet goed. Maar ook de grote Nesbit. Die rijdt hier ook rond. Maar is niet meer in die vorm als dat ze eerst was. En we kijken naar de laatste meters van Schussler en van Slotkowska. En ik denk dat Slotkowska in de laatste buitenbocht... Schussler nog wel voor gaat blijven. dan hangt het van de laatste 100 meter of wie de rit gaat winnen. Dat wordt de Poolse. Die vier jaar geleden brons veroverde met de Poolse ploeg. Op de ploegenachtervolging. En uh, na de Poolse schaats... Dus op zich best redelijk bezig aan dit seizoen. Maar dan kunnen we deze drie kilometer dan niet toerekenen. Want met 4 minuten, 14 seconden en 1800ste komt zij tot de zesde tijd tot nu toe. En met vier, veertien, vijfenzestig de zevende tijd... als we dit wel ingaan, zeven ritten hebben gehad. Voor Brittany Schussler, Kokova dus bovenaan. Zit inmiddels op het middenterrein, op het bankjes. De speaker in de Adler Arena roept dat ook om... dat dat de dame is aan de leiding. En dat vinden de supporters dan nog weer leuk. Maar er hebben nog even... heel Heel kort één vrouw maar binnen de 14 na 7 ritten op de 3 kilometer dan ligt dan het niveau niet hoog is dan het niveau niet hoog of zijn de omstandigheden te zwaar? Nou, de omstandigheden zijn niet makkelijk. Maar ik doe me heel erg denken aan de, aan de wedstrijd van gisteren. Daar moesten we ook lang wachten totdat de echte toppers op het ijs kwamen. Toen was ook voor de eerste duel waren de tijden ook gewoon helemaal niet goed. Maar ik denk echt, zometeen na dit duel dan komt meteen Anouk van der Weide in de baan. En dan gaan we kijken wat er nou eigenlijk echt kan op, de, op deze baan. Als zij zo meteen de tijd gaat rijden van rond de, tussen de 4.03 en de 4.05. Dan weten we in ieder geval dat het ijs dat het daar in ieder geval niet aan ligt. En dan gaat het snel, want dan komen we in één keer al die toppers op het ijs En dan gaat het net zoals als, als gisteren. Het moest er lang op wachten, maar het werd gisteren ook sensationeel spannend. En ik denk dat het vandaag hetzelfde gaat gebeuren. Anouk van der Weijden is dus de eerste Nederlandse straks om drie minuten over half vijf. Uh, Sochi-tijd. Dat is drie minuten over half twee in Nederland. Gaat zij rijden in de achtste rit tegen de Duitse Bente Kraus. Goed, uh, we gaan de spanning dus langzaam opvoeren. Zometeen gaat het gebeuren. Iets over half twee. Nu eerst dweilen. Uh, dat gaan ze ook doen. Maar dacht nog figuurlijk. We tegen Kambuur bijna rust, denk ik, Frank. Ja, inderdaad. Ik kastje vergeten trouwens. Dus op die manier wordt er zeker niet gedweld. Uh, we zitten vlak voor rust. Kambuur leidt nog altijd met 1-0. Die goal van Manu, die uh, hij uh, goed maakte. En uh, Kambuur heeft die voorsprong ook wel verdiend. is sterker in de duels. En uh, Herakles krijgt simpelweg te weinig kansen. Het eerste schot richting het doel was van Rienstra na 40 minuten. Het is nu rust, er komt geen tel bij, zegt scheidsrechter Kamphuis. Dat is ook logisch, want echt veel heeft het spel ook niet stilgelegen. Herakles onder de maat tegen Kambuur, dat het prima doet. Met name die ene bal van Manu. Dat was uitstekend en dat leidde ook tot de 1-0 voorsprong bij rust.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 Ja, laten we kijken wat er gisteravond allemaal is gebeurd. We beginnen bij PSV FC Twente. Het werd 3-2 na een 2-1 in 1-0 Arias, 2-0 Locadia, 2-1 Promes, 3-1 Willems en 3-2 Ebesilio. Zou er nu al sprake zijn van een hitting-effect bij PSV? Een mooie voetbalavond werd het in ieder geval wel in Eindhoven. Spannend, veel doelpunten ook. We PSV-coach Filip Cocu voelt zich verdiend tevreden over de wedstrijd. Ja, zeker, zeker. Ik moet ook zeggen, op basis van de tweede helft... Uh hebben we het ook qua voetbal laten zien. Dus niet alleen qua, qua strijd, qua teamgeest, wat, wat uh, ja, geweldig was. Twente-trainer Michel Jansen verklaart het verlies... en drukt dat uit in vaktermen: restverdedigen en uitcounteren. We waren met name na de, na de 1-0-achterstand we zo enthousiast naar voren... en uh, ja, vergaten, dat, vergaten dat restverdediging in voetbal ook heel belangrijk is... en je wordt in Eindhoven word je gewoon uitgecounterd. Aanvoerder van PSV, Stijn Schaars, heeft wel een idee waarom PSV weer op de rail staat. Ja, we hebben in de op een uh, paar goede gesprekken gehad met elkaar. En daarin hebben elkaar ook de waarheid gezegd van ja, wat er gevraagd wordt om, uh, om een PSV in te spelen. En uh, we hebben een, een, qua ervaring een jonge selectie. Sommigen zijn al heel ver en sommigen moeten daar een stap in maken. Maar je moet het als team doen en ik denk ja, dat er wel wat knopjes omgegaan zijn, ja. Feyenoord NEC werd na Rusland van 2-1, 5-1, 0-1, Rieks, 1-1, Immers... 2-1, pellen, 3-1, Boetius, 4-1, pellen en 5-1, Boetius. Een klinkende overwinning, maar duurde even... voordat de ploeg van Ronald Koeman op gang kwam. Ja, we volgden ons terug in de wedstrijd. en, en Daarmee gingen we de duels winnen, daarmee ging het tempo omhoog. Ja, en dan zie je ook uh, hoe makkelijk we kunnen voetballen... en hoe dreigend we ook kunnen zijn, want daarna eigenlijk in korte tijd... Uh, waren we veruit de betere, hadden we ook de beste kans. Hadden we eigenlijk de wedstrijd al kunnen beslissen voor de rust. En de NRC had daar niets tegen in te brengen. Dat moest ook de trainer toegeven, Anton Jansen. Nou, ik denk wel dat het dat ook met kwaliteit te maken heeft. Als, als je ziet dat Feyenoord in staat is om een heel hoog tempo te spelen... en wij kunnen daar niet in mee, dan, dan is dat ook duidelijk. En voor Feyenoord en de coach, Ronald Koeman... was het uiteindelijk een mooi weekje in de eredivisie. Je moet iedere keer, begin je weer op nul. Dat zie je ook aan alle andere uitslagen. En uh, nou ja, we waren toch teleurgesteld... naar aanleiding van de gelijkspel tegen Vitesse. Maar ja, uh, we winnen twee wedstrijden. Nou ja, en dan, dan stijg je weer. En, uh, dus daar, uh, daar genieten we van. En uh, we bereiden ons weer voor op de volgende week. Ahead Eagles AZ werd 2-1... na ruststand van 1-0. 1-0 Schmid, 2-0 Antonia... en 2-1 Berens. Mooie avond voor Ahead Eagles. Onverdiend van AZ vond ook de trainer Foukeboy. Ja, dat was voortreffelijk... En, uh... We kunnen terugkijken op een hele goede wedstrijd. En dat je op eigen kracht een team als AZ, uh, van AZ, weet te winnen. AZ is wisselvallig in de competitie. Woensdag nog goed spelen tegen Vitesse. En nu verliest tegen Ahead Eagles. De coach Dik Advocaat weet wel hoe dat komt. Nee, dat was duidelijk een groot verschil. Nou is het zo dat Vitesse je in principe wel laat spelen en Ahead Eagles niet. En daar lag het verschil. Wij, wij konden de slag niet winnen. Niet voorin en niet op het middenveld. En dan, ja, dan krijg je het moeilijk. Heeft u dat eerste goal van Ahead Go gezien? Ongelooflijk. Een schitterende knal op afstand van Doker Smit. Dat is altijd mooi hoe droog iemand daar dan over praat. Uh, ik dacht, ja, dus, uh, ik kan hem ook wel gaan schieten... en dan moet ik wel een beetje geluk hebben. En, uh, nou ja, dat had ik en dan ging hij mooi in. Na die goal, denk ik, uh, ja, dit moet ik uh, ja, juichen. <laughs> dat is ja. gebruikelijk na een goal. Goed, dus. dan uh, NAC, uh, rode JC, 2-0 naar ruststand van 0-0. 1-0 door Duini. 2-0 door Parisha. Roda zakte steeds verder weg. Ja, en dat komt hard aan, ook bij de trainer, dat Thomasson. Ja, er dus, uh, komt natuurlijk uh, best wel aan als je, als je verdient te winnen. Het beste voetbal speelt. En de meeste kansen creëert uit. Uh, uiteindelijk hebben we, hebben we één ding niet goed gedaan vandaag. En dat is doelpunten maken. Ja, Adnane uh, to, Toijjaduwini. Ik vind dat je dat goed doet. Dank je. Maakte wel een doelpunt. Het was dus een mooie. Hij uh, wist al bij het warm lopen wat er van hem verwacht werd. Vlamma. Ja, en toen moest ik warm lopen en uh, daarna ging kwam ik erin. Dus uh, moest ik vlammen. Ja. We zijn aan het programma van vandaag, zullen we dat doen? Half ja, één is begonnen, Herakles Kambu, daar is nu rust. Uh, tussenstand 0-1. Om half drie beginnen Wolle en Ajax tegen elkaar. Uh, ook EKC tegen FC Utrecht. En om half vijf hoort u hier ook op Radio Olympia FC Groningen tegen Herenveen. En afgelopen vrijdag speelde Vitesse al met 0-0 gelijk tegen ADO Den Haag. De stand aan kop, Ajax eerste met 47 punten uit 22 wedstrijden. Twente staat tweede met 43 à 22. Feyenoord heeft het drie, 43 à 23. Vitesse heeft het 43 à 23. PSV 35 à 23. En zesde is Heerenveen met 32 punten uit 22 wedstrijden. Kijken we nog even naar de onderkant. RKC staat daar op nummer 14. 22 uit 23. 23 uit 22 moet ik zeggen. Cambuur. Uh, 22 punten. Rode JC uh, 22 punten uit 23 wedstrijden. NEC, EC 21 punten. Ook uit 23 wedstrijden. En ADO 21 punten uit 23 wedstrijden. NOS Radio Olympia. Ja, laten we zo eens even gaan kijken wat de Russische media zal schrijven... over de prestaties van uh, de Russen. Uh, inmiddels uh, wordt er uh, in het buitenland ook uh, driftig geschreven... over wat Sven Kramer heeft aangericht. In de buitenlandse kranten, ik pak er even uit... dat de Washington Post spreekt over een Dutch party op de vijf kilometer. Ze hebben ook Kleintje Pils nog even omschreven als een Oompa-band. Dat u het maar weet. Uh, Bild toen heeft de felicitaties van Arjen Robben... Uh, richting Sven Kramer eruit gelicht gisteren in de studio uh, Sportswinter. De Fransen hebben hem heilig verklaard. Kramer, Sacré, zuur, 5000 meter, zeg ik even makkelijk. En dan uh, Aftenposten. Ja, de Noorse krant. Bergens, en Stavanger Aftenblad viel het woord doping in de verslaggeving over Kramer. In de aanloop naar Sochi stelden de Nooren vast dat in Nederland aanzienlijk minder bloedcontroles worden uitgevoerd dan in Noorwegen. Wat voor de Nooren Sverre Loende Pedersen zaterdag een uh, reden was een vraagteken te zetten bij de Oranje Suprematie op de 5000 meter. Pedersen werd vijfde trouwens. En was dus teleurgesteld op die 5000 meter. Goed, voor het gastland Rusland moeten de successen nog komen, zo lijkt het. Want de medaillespiegel, daarin komt Rusland niet voor. Maar hoe worden de spelen tot nu toe beleefd in Rusland? We gaan erover praten met de correspondent David-Jan Godspa in uh, Sochi. David-Jan, geen succes op de vijf kilometer voor de Russen. Geen podium voor de grote ster Skobrev. Ik kan me voorstellen dat dat hard aankomt. Of liggen de verwachtingen bij de Russen toch ergens anders? Nou, Van Scobre werd uh, echt wel wat verwacht. Maar ja, met deze Nederlandse suprematie waar je het zojuist over had... was daar natuurlijk niet tegen, tegenop te, te boksen. Maar zelfs als, als die drie ne Nederlanders niet op het podium hadden gestaan... had hij het niet gehaald. Dus er is wel enige teleurstelling over. Uh, je had het net over krantenkoppen, ook hier in Rusland... een hele dikke kop op uh, gazetta.ru... Een, een belangrijke uh, mediaportaal port hier. Uh, Kramer versus Kramer stond erboven om daarmee aan te geven... dat Kramer eigenlijk alleen zichzelf als tegenstander uh, serieus hoeft te nemen... en de rest van het veld met gemak achter zich laat. Um, de, de grote sporten van Rusland die komen natuurlijk nog. Het ijshockey met name, daar zit iedereen op te wachten. Het kunstschaatsen bijvoorbeeld ook. Daar worden ook grote successen verwacht. Um, en, ja, en daar is het nog even op wachten. Ik ben ook wel benieuwd, David-Jan, wat het er nu in de krant is... over uh, de spelen in algemene zin tot nu toe. Wat wordt er geschreven? Nou, er is voorafgaand aan de openingsceremonie... door in ieder geval uh, websites heel kritisch geschreven. He, er zijn natuurlijk een paar rapporten geweest van oppositiepolitici... die uh, de corruptie aan de, aan de orde hebben gesteld. Uh, die hebben gesteld dat er enorme bedragen, miljarden en nog eens miljarden... aan corruptie op zijn gegaan. Uh, en dat daardoor die kosten zo ontzettend hoog zijn geworden. De officiële media, zeg maar de radiotelevisie en de kranten... op een enkele na, ze hebben daar nooit over geschreven. Maar na die openingsceremonie is iedereen het, het eigenlijk toch wel over eens. Dit is een sportfeest, we vinden het allemaal prachtig... het ziet er goed uit, alles functioneert. Eigenlijk zijn we apetrots. Hoe is de sfeer in stortje verder? Be beveiliging bijvoorbeeld, merk je daar heel veel van? Ja, je merkt er, uh, natuurlijk merk je er heel veel, heel veel van. Je kan er niet onderuit bij uh, welk stadion uh, of welk complex je ook opkomt is er altijd controle. Ik moet eerlijk, eerlijk zeggen, op sommige punten... begint het wat minder streng te worden. He, als je met een auto ergens bijvoorbeeld een hotelterrein oprijdt... Op dan zou iemand met een spiegeltje eronder moeten... Om te, eh, om te kijken of er geen bom onder hangt. Nou, dat gebeurt eigenlijk zo wat niet. Gisteren zag ik een, een collega een, een, een, het Olympisch Park oplopen... waar je normaal gesproken je tas door een scanner moet halen. Dat gebeurde niet. Maar we zijn vandaag in de bergen geweest. En daar word je dan toch weer wel heel streng gecontroleerd. We waren met de auto, die moet helemaal leeg. Uh, al de inhoud moet door scanners heen. De auto wordt onderzocht, die krijgt stickers op uh, ramen en deuren. Zodat ze kunnen zien bij het volgende uh, uh, controlepunt... of die ramen en deuren zijn open geweest. Mm. Want dat zou erop kunnen duiden uh, dat je daar iets uit uh, de auto hebt gelaten... of iets erin hebt gehaald. Maar dat duurt toch dus eindeloos dan, dan, lang dan, david Zijn er niet nee. rijden bij de beveiliging? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Het gaat eigenlijk heel, uh, heel efficiënt. Er staan behoorlijk wat mensen. Uh, er zijn voldoende scanners. Maar ja, het duurt wel eventjes. Uh, de, de, voordat die auto op zijn kop is gezet, uh, daar gaat toch al gauw een, uur, een minuut of tien, vijftien overheen. Maar het is niet, niet zo dat je hier uren staat te wachten. Ja, maar verder is het wel gezellig. Ja, ik vind het, uh, ik vind het opmerkelijk gezellig. Ik vind uh, de, de, de, met name de vrijwilligers die hier bij duizenden rondlopen ontzettend aardig. Ze glimlachen, ze geven antwoord... Als ze, het, op een vraag, als ze het antwoord weten, zelfs de politie is vriendelijk. Nou, dat hm. gebeurt niet vaak in, ja. uh, in Rusland. Dus de sfeer is, uh, is uitermate goed, moet ik zeggen. Ja, Erwin, uh, ja. jij wilde wat zeggen, begrijp ik? Ja, ik hoor zoveel over die, over die security. Hè? En, maar wij lopen hier nu al bijna een week rond. En ik ben op vele Spelen geweest. Ik ben in 2002 geweest, 1998. En echt, ja, het is hier gewoon zo vriendelijk. Er is security. Er moet security ook zijn, omdat er dreiging is. Maar ik ben nog niet één keer uh, uh, onaardig benaderd. En ik vind, vind dat ze het eigenlijk gewoon hartstikke netjes doen hier. Maar jij ja, hebt ook, niet... ook wel echt een vriendelijk hoofd, hè? Nee, helemaal niet. Want ik ben vandaag nog wel door de <laughs> Olympisch kampioen van 1994... Svet Lana Bajanova van de drie kilometer... werd ik nog wel even terecht geweest... omdat ik over een hek heen sproon, Omdat ik <totstuken> een, foto, <totstuken> een fotootje wilde, wilde maken. Dat was maar bijna daar, kwijt. Maar ook <totstuken> daar werd ik toch... Het is was, het was echt hartstikke niks. Het is helemaal niet overdreven. Alleen je moet gewoon binnen het de, binnen binnen de park blijven. Binnen de, binnen de, de echte grote, om, grote omheiningen. En ik vind het echt dat die rusten tot dat op, dat op heden... Ik was echt, als je dit vergelijkt met 2002... Hè, de Olympische Spelen van Salt Lake City... die Amerikanen, toen was ook 9-11 geweest. Toen was het... Echt heel erg uh, uh, streng. En toen moesten we echt wel een, bijna een half uur deden we erover om dan door, door een bepaalde security heen te komen. Want die auto werd helemaal binnenstebuiten gekeerd. En, en dit is heel iets anders. Ik, okay. vind het echt, uh, nee, okay. ik vind die beeldvorming die er is in Nederland... daar ben ik het gewoon absoluut niet mee eens. Al dus gesproken, Erwin maar Wat gebeurt er ondertussen bij jullie? Is het wel muziek en weer... Uh... Ja, Wat ze, hebben een mooie, ze hebben een mooie Russische blaaskapel uh, opgetrommeld... Op, op en een paar Russische danseressen waar we heel graag naar mogen kijken. David-Jan, nog even naar jou. Um, kan je je daarin vinden, de woorden van Erben en over dat, het, nou, dat ze in ieder geval vriendelijk zijn? Laat ik het daar ja, zeker. Dat is ook uh, precies wat ik zei. Dus uh, ik, ben het daar, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, en dat valt me ontzettend op. Omdat over het algemeen in Rusland... als het om veiligheid gaat, als je met politie of met... met ...controles Te maken krijgt dat vaak heel bars gaat. Nors. We stonden vandaag bij het uh, op, op een van de venues in de, in de bergen in uh, het stukje voor de atleten. Dat hadden we, hadden we niet in de gaten. Uh, en er komt een hele vriendelijke vrijwillige, vrijwilliger naar ons toe die vraagt: Zou u alsjeblieft uh, hier vandaan willen gaan? Want dit is alleen nee. voor atleten. Maar als u nu daar gaat staan, nou dan zijn dan gaat het helemaal goed. Ja. Uh, als je als je zoiets in Moskou zou doen bij wat voor bijeenkomst dan ook, nou dan mag je uh, van geluk spreken als je alleen maar, niet, alleen maar door een politieman tegen de grond gewerkt wordt. Het is echt een ontzettend verschil. Goed. Dankjewel David-Jan Godvoa vanuit Stortje. Waar wij natuurlijk wachten op de rit van Anouk van de Weide. In Parijs wordt er nog steeds uh, Girote mag ik aannemen. Theo Plachard, de zwaargewichten. Ja, we is begonnen aan het afwerken van de kwartfinales. We hebben er al twee gehad waar Nederlanders bij betrokken waren. Marhinde Verkerk, die heeft het niet gered tegen de Chinese Xin Li. Geen top 10 judoka, maar heel slim verdedigend aan het judoën geweest. En dwong Verkerk één strafje op. En dat is uiteindelijk beslissend geweest. Geen scores, maar een straf waar werd Verkerk fataal... wat betreft het bereiken van de halve finale. We zien haar nog terug in de herkansing. En ook, net ook Henk Groel weer gezien tegen een gejoerd... Georgiër, Mishka had kennelijk niet het spelregelboekje goed gelezen... want er is nogal wat veranderd tijdens dit toernooi qua spelregels. Onder andere zomaar buiten de mat stappen, dat mag niet. Nou, dat deed hij tot twee keer toe achter elkaar. Plus nog twee straffen betekende de rode kaart voor de Georgiër... die thuis nog maar eens goed moet gaan lezen wat er allemaal veranderd is. Henk Grol, die stond er allemaal rustig naar te kijken... en kon dat rustig counteren en tegenhouden. En de wedstrijd dus op een heel eenvoudige manier naar zich toe trekken. Gewonnen dus met straf... Maar maar dat betekent wel dat hij in de halve finale zit. We zien hem dus uh, in elk geval nog later terug. Uh, en wie weet op weg naar het grote podium. We gaan ons opmaken voor het tweede deel van de drie kilometer. Met zometeen dus Anouk van der Weijden in rit 1. En in de laatste twee Irene Wust en Antoinette de Jong. En verder ook aandacht natuurlijk voor de eredivisie. Rust is voorbij, is bijna bij hey, Herakles Steffi Cambule waren. Ook daar zijn we straks live bij natuurlijk. Ja, wij maken er voor de gelegenheid even een uh, stotje van. Uh, aha. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Meder. Het is twee minuten over half twee. Jongens, wij zijn er klaar voor Sebastian Thurman en Erben Winnemars in de Adler Arena. In de hitte op de Olympische 3000 meter. De uh, Olympische 3 kilometer die uh, vier jaar geleden werd gewonnen door Sablikova, acht jaar geleden door Irene Wüst. Het zijn twee van de topfavorites voor de Olympische 3 kilometer van vandaag. En nog een oud-winnares, eigenlijk de winnares voor Wüst, Claudia Perstijn, namelijk winnares in 2002 in Salt Lake City. Dat is de, de topfavorites. Ze hebben dus alle drie al een keer de gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen. Eens kijken of het inderdaad een van die drie gaat worden. En eens kijken dan in welke volgorde. Dat komt allemaal straks. We gaan eerst beginnen met de achtste rit. En daarin krijgen we de eerste Nederlandse in de baan. We gaan het niet meer hebben over wat er allemaal gebeurde... op het Olympisch kwalificatietoernooi. En al dat gezeik. Of er nou wel of geen skate-off moest komen. Anouk van der Weijden werd gewoon derde daar. En zij heeft daardoor het recht om te mogen rijden... voor de eerste keer in haar carrière op de Olympische Spelen. En dat is knap hoor. 27 jaar, rijdt al heel wat jaren mee in de Nederlandse subtop. Eerst eigenlijk daar net onder. Al jarenlang subtopper. Altijd maar wachten op dat moment dat dat kartje nou eens een keer goed zou vallen. Uh, voor het seizoen bij Correndon gereden. Ondanks het feit dat ze nog doorlopend contract had. Moest ze, uh, moest ze daar weg. Omdat uh, de eigenaar uh, de ploeg van Jan van Veen overnam. En uh, van de Weide niet genoeg uh, talent zou hebben. Niet uh, genoeg kwaliteit zou hebben. Ze moest daar weg. Kwam in een klein ploegje terecht. De ploeg van Johan de Wit. Project 2018 heet dat. De ploeg die zich uh, richt op de volgende Olympische Spelen met jonge talenten. En Anouk van der Weijden, 27 jaar, slaagde er dus in om deze Olympische Spelen gewoon te bereiken. En ze rijdt tegen Bente Kraus. Dat is een dame uit Duitsland, 24 jaar. Eigenlijk de derde vrouw in Duitsland achter Perstein en Beckett als het gaat om de 3 kilometer. Maar laten we voor haar hopen dat ze het een stuk beter doet dan die Stephanie Beckett. Die hebben we dus al in actie gezien. Die kwam niet verder dan 13.54, staat ermee voorlopig op de vijfde plaats. Wat kan Anouk van der Weijden? Haar persoonlijk record reed ze in Heerenveen bij dat Olympisch kwalificatie toernooi. 4 minuten, 3 seconden en zeventig honderdste. Erben, waar ga jij op letten bij het kijken naar Anouk van der Weijden en haar eerste rondjes? Nou, ik ga kijken of zij een beetje gaat het schema toch een beetje bijpakken van het Olympische kwalificatie Toen Toe reed ze een hele mooie tijd van 4 0 73 En als ze zo'n tijd zou rijden, dan doet ze vandaag hele goede zaken. Nou, de opening is in ieder geval voor, uh, voor, uh, voor, voor Anouk van der Weijden. En ze opent in 17, 19. of 1983. En op het Olympische kwalificatie was het 17 19. 1979. Dat is eigenlijk bijna precies dezelfde opening. Dus dan is ze in ieder geval goed van start gegaan. En als ik ook kijk naar de energie die ze erin stopt. Dan ziet het er gewoon goed uit. Anouk van der Weijden die na dat Olympisch kwalificatietoernooi naar Insel ging. Daar een beetje aan het rommelen was. Ze was niet ziek, dat ook weer niet. Maar helemaal lekker in de vel. En helemaal lekker liep het daar ook toch ook niet. En met 51.19 als doorkomsttijd na de 600 meter. Ligt ze al 1,2 seconden voor. Op het schema van de snelste tijd. Op dus van de Russin Julia Skok. En heeft ze ook al voldoende voorsprong genomen in deze fase. Ten opzichte van de Duitse Bente Kraus. Dat is een ploeggenoot trouwens van Claudia Perstein. Rijdt voor die ploeg de Missy Sochi ploeg zoals die zo mooi heet. Kleine beetje. De eerste grimassen zijn wel zichtbaar in het gezicht van Anouk de van der Weijden. Op weg naar de laatste vijf ronden. Even het bijtal van de eerste verzuring in de binnenbocht zojuist. Komt ze door in 1.22.82. Ronde 31.6 naar de 31-3 van zojuist maar drie tiende verval. En ziet dat er dus op het oog erg. Een goed uit. Het ziet er inderdaad op het oog hartstikke goed uit. En ze zal, als ze toch even toch die race, race de rit bij want ik denk ik dat, dat ze daar een beetje naar moeten kijken. Toen reed ze echt fantastisch. Dan zit ze eigenlijk een beetje op het schema van het Olympische kwalificaties. En dan doet ze, doet ze het gewoon hartstikke goed. Ze neemt via die buitenbocht nu echt wel behoorlijk afstand van de, van, de, van, de, van de Duitse. Dus dat is eigenlijk jammer. Dus ze zal de red, de, de, het laatste deel van de rit zal ze eigenlijk helemaal alleen moet, moet, moeten rijden. Ze heeft geen tegenstanders waar, waar, waar, waarvan ze kan gaan profiteren tijd is de kruisingen. Dus ze moet het helemaal alleen doen. Maar net wel een ronde 32-2. Terwijl Kruis 32-1 rijdt. En bij het uitkomen van de bocht zag je ook wel... bij het opkomen van de kruising zeg maar... dat dat uitversnellen op dat belangrijke punt... die snelheid meenemen de de rechte eindop Wat minder makkelijk liep bij Aandoek van der Weijden... die nu ook meer met haar gezicht begint te bewegen... en een beetje begint te happen. Naar adem op weg naar de laatste drie ronden. Ze heeft 1800 meter erop zitten. Na de 32-2 van ze juist nu weer, wederom een 32-2. Dus dat is goed... Die rondetijd blijft gelijk. De voorsprong ten opzichte van Skokova loopt wel iets terug. Omdat die in deze fase voor het laatst, trouwens, in haar race een 32 reed. Op de kruising moet Anouk van der Weijden proberen niet al te erg stil te vallen. Je ziet wel dat het nu moeilijker begint te gaan met Anouk van der Weijden. Ja, maar dit is wel goed hoor. Want ze rijdt in die vorige ronde echt 32-20 en weer 32-20. Nu is het belangrijk dat je in het middenstuk van die race die rondetijden dus zo vlak mogelijk kan houden. Dat deed ze heel goed op het Olympische kwalificatienorm. En nu gaan we kijken naar die ronde. Ja, dan loopt hij wel een Klein beetje op hoor. 32,5. Maar ze blijft wel met behoorlijk veel energie die bocht in ieder geval doorversnellen. Uh, de kruising weer op. Bente Kraus die er straks eens eventjes een rondetijd had. die iets te sneller was dan Van der Weijden. Heeft dat een beetje moeten bekopen. Van der Weijden moet het echt helemaal alleen doen. Weer van buiten naar binnen toe. Langs een vak waar wel redelijk wat Nederlandse supporters zitten. Het vak aan het einde van de kruising. En dan het rechte opkomend. Met de arm, de rechterarm. los van de schouder nog altijd. op weg naar de los van de rug natuurlijk weg naar de laatste ronde. Ze gaat die laatste ronde in met 3.32.54. Nog 1 seconde en 16e voorsprong op het schema van Julia Skokova. Omdat ze weer maar 2 tienden van de seconde verloor. In de afgelopen ronde Skokova met 4.09.35. Staat zij dus bovenaan de ranglijst. En hier moet de verbetering van die tijd gaan komen. Als Anouk van der Weijder dat goed volhoudt in die laatste ronde. En dat ziet er goed uit. Ze perst alles. alles uit. Geeft alles in die laatste buitenbocht. Knokt ze zich naar het laatste rechte eind toe. En hier komt de snelste tijd aan tot nu toe. Toe. Die 4-0-9 van Skokova gaat er dik aan. Het is geen persoonlijk record, maar wel een hele goede tijd voor Anouk van der Weijden, want 4-0-5, 75 betekent dat zij 3,6 seconden sneller is dan Skokova was. Anouk van der Weijden, Erwin, we heel kort nog even dus bovenaan. Ja, en dan heeft ze gewoon een goede rit gereden. Ze heeft een hele mooie rit gegeven. alles gegeven. Ze heeft echt gevochten in die, in die laatste ronde. Op die laatste kruising reed ze al gewoon met twee armen los. Ze dacht van, dit is mijn, mijn Olympisch debuut. Ik heb hier heel hard voor gevochten. En ik ga hier in ieder geval alles geven. Uh, dit is denk ik het maximale wat Anouk van der Weijden uh, Weijde kon doen. Of het genoeg is voor een bedrijf. Ja, om heel eerlijk te zijn. Ik denk het niet, maar zes ze zijn wel maximaal ze, gereden. Zes ritten moeten ze daarop gaan wachten. Anouk van der Weijden is als eerste Nederlandse in actie gekomen. De tweede Nederlandse pas dit 13 Iren Maar eerder wordt het al spannend. Want in de elfde rit komt Claudia Perstein in actie tegen Idan Niatou. Goed, Anouk van der Weijden. Wij noteren 4-0-5-75. We gaan weer even kijken bij Herakles tegen Cambuur, Frank Wilaar. 55 minuten gevoetbald. Het is nog altijd 1-0 voor Kambuur. Maar Herakles heeft uh, zijn eerste hele grote kans. Het had namelijk 1-1 moeten zijn. Inmiddels gehad. 1 minuut na de rust. Tanane ingevallen voor Bruns. Die voorrust behoorlijk tegenviel. Gaf een goede voorzet vanaf de linkerkant. Ging langs alles en iedereen in de defensie bij Kambuur heen. Rosheuvel zag die bal komen bij de tweede paal. Stond helemaal vrij op 2 meter. Kopte vallend. Maar kopte die bal recht omhoog. Tegen de lat. En de goal was helemaal leeg. Want Nienhuis die stond verkeerd. Ging onder de bal door. Maar ja, geen goal. Dat had absoluut een doelpunt moeten zijn voor Herakles. Dus nog altijd 1-0 voor Kambuur. Daarna nog een hele grote kans voor Rosheuvel toen hij goed wegdraaide. Maar Nienhuis wel goed op zijn weg vond. Na een inzet vanaf de rechterkant. En aan de andere kant ook Ritsmeijer al een keer met een goed schot van 20 meter de lat geraakt. Daar kon Pasveer verder ook niet zo gek in doen. De bal was ver bereik, buiten bereik van de doelman van Herakles. En de ploeg die nu blijft aanvallen. De ploeg dus uit Almelo met Bellasani vanaf de rechterkant. Tegenstander op zoek. Inspelen op Rosheuvel. die draait weg bij zijn directe tegenstander. Maar vindt dan vervolgens Oet niet. Eigenlijk de enige man voorin die nog behoorlijk onzichtbaar is bij Heracles. En nu bal over de zijlijn. Kan Kambuur gaan uitverdedigen. Ritsmeijer wordt daar ondersteboven gelopen door Davidson. Maar houdt daar slechts een ingooi aan over. Dat is voor Kambuur voorlopig genoeg. Want die nemen bij dat soort spelervattingen nu al de tijd. Dat deden ze na een half uur voetballen in principe al. Maar ook nu doen ze het ernstig rustig aan met Drosten die die ingooi gaat nemen. Moet hij nog altijd doen. Doet hij in de richting van Hemme die daar aanneemt. Kambuur heeft het nog wel onder controle. Maar uh, Herakles zit eraan te komen. 56 minuten onderweg. Het is nog altijd 1-0 voor Kambuur. We zullen kijken wat er allemaal gebeurt nog meer in Sochi naast het schaatsen. We hebben het hier al gehad over het snowboarden. Sheryl Maas sprak vanochtend na haar teleurstellende race... met televisieverslaggever Vlado Veljanovski. En hij vroeg haar nog even naar dat incidentje van eerder deze week. Wat was het nou met die handschoen? Geen commentaar. mag je niks over zeggen van NOC NSF. Geen commentaar. Ik weet hier niet. Nee, zo hoort het wel. Ja. En dan uh, ja, is het een octopus. Nee, nee. Zoals uh, ooit eerder bij uh, de voorspellingen van mij bij het WK. Nee, in Sochi, heel goed geraden, is het een jonge zeehond met voorspellende gaven. Zeehond Busja leeft in het Dolfinarium in Sochi. Hij zal de komende dagen een aantal voorspellingen doen. Zijn verzorger heeft er in ieder geval elke of alle vertrouwen in. hij zal de Olympische zijn. Hij is already predicted a few football matches. However, he's not always correct. Only 99% of the time. Hij heeft al een paar voetbalwedstrijden goed voorspeld. Volgens de Russen heeft Taboesia goede statistieken. Hij zou het in 99% van de gevallen goed hebben. We zullen nog even wachten op zijn eerste Olympische voorspellingen. Dan naar een van de meest opvallende deelnemers. Inderdaad, Vanessa May, de violiste die voor Thailand in actie komt bij het alpine skiën, ze plaatst zich op het nippertje. Er werd wel een beetje vreemd naar haar gekeken door de echte serieuze skiers, vertelt ze aan de Russische televisie. Ik had some kind mensen die dachten: wow, ze kan niet Een paar mensen die een beetje, ik wil niet zeggen. Bitter, but yeah, a ja, bit kind of well this is unfair. How come she gets a chance to go to the Olympics? But the majority, ninety-nine point of most of them skiers, some of them even half my age, Have been so encouraging when I've asked for advice, what it's like to go out there before a race. They've only given me advice and only been supportive. So um, like everything, you know, like in music, you have critics, but most of the time you have people who just wish you all the best, and that's what I've experienced. Yeah, misschien toch even een geluidstechnicus aannemen bij de Russische televisie. Sommige we vonden het oneerlijk dat ik mee mag doen uh, aan de Olympische Spelen, hoorde u in de verte. Maar de meeste skiers, die vaak nog niet half zo oud zijn als ik, gaven mij vooral goede adviezen. Overigens is ze niet echt een grote kanshebber. Maar misschien heeft Eddie de Eagle nog een advies voor haar? Dit doen, Als is bij een dan winnen. De brengen Eddie de Eagle elke avond te zien in Studio Sportwinter. Lange met We're All Right. Geldt dat ook voor Heracles? Nee, ik denk het niet. Want als ze er niet in gaan, dan tellen ze niet, hè Frank-Hupel Nee, zo simpel is het inderdaad. 63 minuten onderweg. En uh, Heracles heeft wel recht op de gelijkmaker inmiddels, hoor. Want ze zijn veel sterker dan Kambuur na rust. En uh, een penalty over het hoofd gezien door Kamphuis. Eerst even de hoekschop voor Kambuur meenemen. Getrapt door Lukoki bij de eerste paal. Geprobeerd door te tikken door Hemmen, maar weggewerkt achterin door uh, Herakles. En dan bal over de zijlijn. Kan Kambuur gaan gooien. Kamphuis zag niet dat Ritsmeijer de bal tegen zijn arm kreeg. Daar waar die arm niet thuis hoorde. En dat hoort dan een penalty te zijn. Op de inzet van Tanane was het volgens mij. En anders was het Bellasani. Een van deze twee heren was daar aan die linkerkant voor uh, Herakles. Degene die de bal tegen de arm van Ritsmeijer aanschoot. Dat had een penalty voor Herakles moeten zijn. De ploeg uit Almelo heeft dit seizoen nog geen penalty gekregen. En ook deze, ook al hadden ze er 100% recht op... kwam er uiteindelijk niet. Nieuwe hoekschop voor uh, Kambuur... Als Ritsma die bal via zijn tegenstander over de zijlijn heen schiet. Die tegenstander daar behoorlijk last van heeft. Chommer is dat. Ik vrees dat hij de bal in zijn hele deel heeft gekregen. Maar het is een Duitser en dus een bikkeltje. En hij staat ook weer op en gaat gewoon weer verder. Hij moet die hoekschop tenslotte ook helpen verdedigen. Luc ook. Die staat aan de linkerkant. Hij gaat die hoekschop opnieuw nemen. Hemmen staat alweer klaar om richting de eerste paal te komen. Dat is het recept. Bal Gaat richting de tweede paal. Oeh, pas weer zit half mis. Dan wordt geholpen door zijn verdediging. Als die bal wordt weggerost uit de achterhoede bij Kambuur. Maar alweer wordt opgepikt door Elma Krini op het middenveld. Komt Kambuur nog een keertje door. Over de rechterkant. Via Lewin, Bal bij de tweede paal. Die valt over alles en iedereen. En vooral over hem heen. En dus gaat hij over de achterlijn. Het moet pas weer een doeltrap gaan nemen. In de 65ste minuut leidt Kambuur nog steeds in Almelo met 1-0. In de aanloop naar uh, hopelijk Nederlands succes bij het schaatsen. 3 kilometer ontkropping zit er aan te komen. Nog even kijken in Parijs. Hebben we daar Nederlands succes? Ja, je het gaat heel goed. Uh, Guusje Steenhuis bijvoorbeeld. De verrassing wat mij betreft van de dag tot nog toe. 21 jaar pas in de klasse tot 78 kilo. gecoacht door Mark van der Ham. Zij versloeg net in de kwartfinale de Française Chemeo. De nummer 3 van de wereld in het hol van de leeuw. Bloed, zweet en tranen. Allebei straffen. En in de slotfase was het een joekootje van de Steenhuis. Dat de winst betekende en een plek in de halve finale. Zover is zij nog nooit gekomen. En ik ben benieuwd of ze dit kan afmaken richting het podium. En we zullen dat gaan zien. En dat geldt ook voor Linda Bolder. Die in de klasse tot 70 kilo in de halve finale terechtgekomen is inmiddels. En daar het op moet nemen tegen Tachimoto uit Japan. De klasse tot 70 kilo. Natuurlijk de klasse waar eigenlijk Kim Polling de heer en meester meesteres is in deze klasse. Maar zij is geblesseerd. Zij won het toernooi vorig jaar. Het was het begin van, een, van haar doorbraak zou je kunnen zeggen. De successen regen zich aan een. Maar zij is er niet bij. En vandaar dat Linda Bolder nu op dit moment de honneurs waarneemt. En nog steeds de strijd aan wil gaan met Polling. Die als ze fit is, de nummer 1 van Nederland is. Maar Bolder laat zien dat ze absoluut nog niet afgeschreven is. En hier vanmiddag in die halve finale misschien nog wel gaat stunten. Roy Meijer tenslotte de zwaargewicht. Die heeft ook wel het spelregelboekje goed bestudeerd. Maar in de praktijk pakt het wat anders uit. Want de scheidsrechters hebben natuurlijk het laatste oordeel. De arbitrage. Zij interpreteren de regels. En die waren niet in het voordeel van Meijer. Die liep vier straffen op in zijn partij tegen die manner Chichinoe. Dat betekende de rode kaart. Betekende geen halve finale voor Meijer. Maar we zien hem nog wel terug in Herkansie. Kijk eens aan. Wij gaan gauw naar de Adler Arena. Want daar is een goede tijd neergezet volgens mij zojuist. En het wordt vandaag geen 1-2-3 voor Nederland. Dat kan nog niet meer. Want Anouk van der Weijden staat de tweede op dit moment achter de rusin Olga Graaf. 30 jaar is zij jong. Maakt haar debuut op de Olympische Spelen. Ze is Russisch kampioen op deze afstand. Deed het in de wereldbeek. Is ook al best aardig. En rijdt hier 4-0-3-47. En dat is gewoon een persoonlijk record voor Olga Graaf. Zij rijdt sneller dan bijvoorbeeld op de hooggelegen van Calgary en Salt Lake City. En dat was nou juist een beetje de rit Erben, die er, als je even de Nederlandse pet afzet, we wel een beetje nodig hadden Ja, Die vandaag. hebben zeker nodig, want het stadion zit nu helemaal vol. En de Russen waren in één keer echt uitzinnig. Wat we gisteren echt misten bij, uh, bij, bij, ons, bij onze grote vriend Skobref, dat dit Olga wel. Dus zij, zij was echt geïnspireerd door, door het stadion. En ze reed ook echt een fantastische rit, hoor. Ze reed allemaal rondjes 31.6, 31.7. 31, ze heeft echt, een, nou, ik heb nog bijna een zeldzaam goede rit goed, goed, goed opgebouwd. En als je dan tot een PR rijdt op de Olympische Spelen in eigen huis... Ja, dat duurt heel goed. En als ze hier rondrijdt, ze is echt uitzinnig ook. Want ze speelt met het publiek. Ze heeft echt maximaal gereden. Zij geniet echt van de Olympische Spelen. En nu gaat het vingertje naar de mond. En datzelfde publiek dat ze net in de bocht helemaal tot extase bracht. En aan het opjutten was met haar armen. Maant ze nu juist weer eventjes tot rust, tot kalmte, tot stilte. Want we gaan verder met de laatste vier ritten. De beslissing, de grote finale van deze drie kilometer ingeluid. Door die mooie rit al van Olga Graaf 403-47. Ietsje boven het baanrecord van Irene Wust, 1 seconde en 400ste om precies te zijn. Als Claudia Perstijn aan de start staat. 41 jaar jong. Als de spelers zo'n beetje ten einde zijn. Wordt ze 42 jaar op 22 februari. En zij is gestart tegen Idan Njatoen. Misschien wel een outsider voor het podium. Afkomstig uit Noorwegen. Claudia Perstijn, De Olympisch kampioen van Salt Lake City. Vijf keer goud al gehaald in haar carrière. Ze is weer terug op de Spelen. Ze was er niet bij. We weten het verhaal in Vancouver. Ze is er nu wel bij in Sochi. Opent in 2021. Tegenover de 2012. Ze was dus ietsje sneller. Ida toen de Noorse. Ja, toen, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar vooral dus naar Claudia Perstein. Want dat is een van de grote drie op voorhand. Uh, Sablikova, Wust en Perstein. Dat zijn de drie grote favorieten voor deze uh, Olympische drie kilometer. Olga Graaf. We pakken het schema van de er maar bij. 52, 32 had Olga Graaf toen ze doorkwam naar de 6. 600 meter. En Perstijn is sneller. Kunnen we nu al zeggen. Jawel hoor. En voor sneller ook. 51-19. En in haar gaat hij Ida Njatoen. Prima mee met Claudia Perstijn. Nu komt de 3 kilometer echt los. De 3 kilometer is echt begonnen. Ze rijdt een rondje 30-9. En dan kan ze mooi op die kruising naar Njatoen toe rijden. Dus het eerste, het eerste gelukje heeft ze al, al in deze ritten. Kan ze onderdoor komen. Door, door die bocht heen. Door die binnenbocht. En dan is het nu belangrijk om zo snel mogelijk. En die rondjes 31 laag om dit vast te houden. Het is mooi, die ronde 30 30 9, Maar die tweede ronde, dat gaat bepalen wat nou je pace is. Wat nou de snelheid is waarop je een aantal rondes kunt doorrijden. Ja, en, en, die, en die snelheid is goed hoor. Want die snelle eerste, die tweede volle ronde is 31-3. Dat is een hele mooie snelheid. En nu moet ze zoveel mogelijk 31-3 rijden. Want dan rijdt ze een tijd van rond de 4 0, 1 Vorig seizoen in maart werd ze op deze baan derde bij de wereldkampioenschappen afstand. Op deze afstand achter Irene Wust en achter Sablikova. Over Wust gesproken. Die is al een tijd op het middenterrein. Heeft al Lang rondgelopen met de handen op de rug en gaat zo dadelijk richting het ijs. En gaat op het ijs komen om warm te rijden. Dat doet ze op dit moment. Schaatste haar eerste meters. Zwaait even naar het publiek terwijl Perstijn en Ja toen verder rijden. En Perstijn met 1,54-41 zojuist een uh, rijdt van 31.8. 8 En daarmee de voorsprong op het schema van Graaf stabiel houdt. Uh, van 1 seconde en 41-honderdste. En uh, ook niet zo heel ver van het baanrecord af zit momenteel. Drie ronden, iets meer dan drie ronden. Nog te gaan voor Perstijn en Jaatun. Claudia Perstijn neemt afstand via de binnenbaan van de Noorse Idaan Jatun. 23 jaar is ze. Tegenover dus de 41-jarige Perstijn 226-30. Dan begint ze nu in te leveren ten opzichte van Olga Graaf. Een paar honderdste, maar ze gaat de laatste drie ronden in met 1 seconde en 32-honderdste voorsprong. Ja, maar ze heeft wel ook die pace gevonden. Hè? 31, 8, 31 32, 38 En ze heeft 1,3 seconden voorsprong op het schema. En dan heeft ze al twee keer kunnen profiteren van, van de Noorse. Nu gaat ze dan via die buitenbocht gaat ze naar, naar, naar, naar het laatste paar rondes toe. En heeft ze echt afstand genomen van, van, van Noorse. Ik denk dat ze bij de volgende kruising ja, er net overheen zal kruisen. Of er net tegenaan of er net achterlangs. Ik denk er overheen. De rondetijd gaat nu wel omhoog. Die gaat naar ja. 32,5. En zo'n langzame ronde heeft Olga Graf niet gereden. Dus uh, ze gaat nu behoorlijk inleveren op de schema. Ze heeft nog maar een halve seconde speling. En dan is het nog maar de vraag uh, of uh, Claudia Pechstein hier sneller gaat rijden dan Olga Graf. En de Russische speaker roept dat op dit moment ook. Tenminste, daar ga ik vanuit. Spreek geen Russisch. Maar gezien het Russische publiek in één keer begint te juichen en begint te klappen. Gaan we er inderdaad maar vanuit dat dat de tekst was uit de, de, de speakers hier in het stadion. Als ze de laatste ronde ingaat. Is ze inderdaad langzamer inmiddels dan Olga Graaf. Meteen ook al 84 honderdste van een seconde. Door die 33-1. En zei iedereen van tevoren: Vusablikova, Sablikova, Pechstein. Dan gaan we dus Pechstein zo'n beetje uit dat rijtje kunnen wegstrepen. En moeten we daar Olga Graaf voor in de plaats zetten, de Russin. Met 4.03.47. Laatste meters voor Claudia Pechstein. Door de buitenbocht heen komt ze het laatste rechte eind op. De laatste 100 meter. De 4.03.47 van Graaf. Die gaat ze denk ik niet redden hoor. Nee nee. En gaat ze dan komen aan de tijd. De 4.05. Van Anouk van der Weijden. Of gaat ze dat ook niet redden? Nee. Het wordt 4.05.26. Nou dan is ze net ietsje sneller dan Anouk van der Weijden. En staat ze op de tweede plaats. Achter uh, Olga Graaf. Ja toen. Die vinden we terug met. 406-73 al op de vierde plaats. Graaf juicht op het middenterrein. Zij is in ieder geval sneller dan Perstijn. En de Hoek van der Weijden zakt naar plek 3. Het is inmiddels 3 minuten voor 2. We zitten in de ontknoping van de 3 kilometer. U begrijpt dat we vanwege die ontknoping het nieuws van 2 uur en de even hebben uitgesteld. Gaan wij verder met rit nummer 12. Drie ritten dus nog te gaan. Nou, Perstijn is er dus niet ingeslaagd om de snelste tijd neer te zetten. En uh, gaat er dus niet inslagen om een zesde gouden medaille toe te voegen... aan haar imposante erelijst en aan haar prijzenkast. Wat gaat Sablikova dan doen? De titelverdediger komt in de baan. De rang, de, de tengere Martina Sablikova. Even kijken, waar is ze? Oh, daar is ze. Helemaal bij de startlijn, duizend meter. Nee, het is geen duizend meter, Martina. Je moet naar, de, uh, naar het einde van de kruising... Dan gaat Je ze moet naar de startlijn van de 3 kilometer. Zij gaat vertrekken in de binnenbaan. En gaat rijden tegen Katarzyna bagleda Koeroes. De Poolse, 34 jaar. Die uh, nadat ze uh, uh, na de Spelen van Vancouver uh, bevallen is van een kind. Weer terug is gekomen. Ook op het ijs. Ze is er een uh, ruim een jaar tussenuit geweest. Een behoorlijk tijdje tussenuit geweest. En nu is bagleda Koeroes dus terug op het ijs. Terug op de Olympische Spelen. Voor haar, haar vijfde Olympische Spelen alweer. Voor Sablikova, 26 jaar jong. Toch ook alweer haar derde Olympische Spelen uit haar carrière. Sablikova dus de gouden medaillewinnares op de Spelen van Vancouver. De titelverdedigster in de baan. Graf 403 47. Perstijn 405 26. Wat gaat dan Martina Sablikova doen? Ze wordt door de starter toegeroepen na de start. De starter komt trouwens uit Noorwegen. Trond Radal heet de beste man. Die heeft het digitale startpistool in de lucht. Daar komt niet alleen een geluidje uit, maar ook een flitslicht zodat iedereen weet dat er gestart is. En dat is dan op dit moment gebeurd door Dino Sablikova. Vertrokken in de binnenbaan. Hoe is het met Sablikova? Houdt het lichaam het? Heeft het lichaam het goed gehouden in de afgelopen weken? De weken eh, ter voorbereiding op deze Olympische Spelen. De rug en de knie en de lies. Waar Sablikova in het verleden last van heeft gehad. En wat gaat Bachelet Dakouris doen? Die opent als snelst in deze rit. 20 seconden voor haar. 20.38 de opening van Martina Sablikova. En die komt dan met een meter of drie voor de opgereden. Het is een behouden... rustige opening eigenlijk. En dan ook... op die kruising maakt ze niet echt heel veel snelheid. De, de, de Poolse komt eigenlijk gewoon... heel hard onderdoor zetten. En dan is er meteen... al een gaatje van 10 meter. En als... je hier Olympisch kampioen wil worden... dan zul je toch ergens echt snelheid moeten maken. Want Irene Wies komt hierna... op de baan. En die zal er gewoon vol in vliegen. Die zal die, die afstand gaan nemen. Met name... in de eerste rondes. En als je dan begint... met een rondje 31-0... Ja, dat is een goede ronde. Maar dat is eigenlijk... wel een beetje behouden. Want ik denk dat... Irene Wist nog wel met een rondje 29 kan gaan beginnen straks. De show in deze rit wordt na de eerste anderhalve ronde gestolen. Dus door uh, Katarzyna Bakleda kourouz Die al reed in de eerste ronde in 30-7. En bouwt in de eerste anderhalve ronde 1,7.